12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het landelijke telefoonnummer dat gisteren is geopend voor mensen die een coronatest willen, is op de eerste dag 323.000 keer gebeld. Omdat mensen er niet doorkwamen, belden ze vaker en raakte het systeem overbelast. Ook konden hierdoor minder mensen een afspraak maken dan voorzien. In totaal zijn er gisteren bijna 5500 afspraken voor een coronatest gemaakt. Het nummer 0800 1202 is ook vandaag weer bereikbaar. Tussen 8 uur ochtends en 8 uur avonds. De GGD doet een dringende oproep om alleen te bellen in geval van klachten. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb zegt dat een antiracisme-demonstratie in zijn stad morgen niet kan doorgaan. als er meer dan 80 mensen naar het schouwburgplein komen. Hij roept op tot alternatieve acties, bijvoorbeeld het vormen van een lint langs de waterkant. waarbij afstand houden wel mogelijk is. Gisteren was er een veel te druk bezocht protest in Amsterdam. Burgemeester Halsema liet de demo niet afbreken... omdat dat volgens haar tot geweld had kunnen leiden. Vandaag staat ook een protest gepland in Den Haag. EasyJet wil op 1 juli de vluchten van en naar Schiphol hervatten. Het is de bedoeling dat de luchtvaartmaatschappij deze zomer... uiteindelijk naar 35 bestemmingen vliegt vanuit Amsterdam. Er worden veiligheidsmaatregelen genomen... om het risico op coronabesmetting te verkleinen. Zo zijn er strengere schoonmaak- en desinfectieprocedures...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 In Noord-Holland loopt het vast bij Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd op de A4 bij knooppunt Nieuwemeer. En daardoor heb je vertraging op de A10 Zuid richting de A10 West. Tussen Buitenveldert en Osdorp 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag is afgesloten als je vanaf knooppunt Amsterdam komt aanrijden. Je kan keren bij de afrit Slotervaart en dan kan je alsnog richting Den Haag. En tot zover de verkeersinformatie.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 En Jan Jongsma kwam erbij. En eh. Uh, en uh, um, uh, Jan, Jan Luxen. Jan ja. En um, uh, Karel Hendriksen.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 die vorig jaar geridderd is. Nee, afgelopen, afgelopen uh, vrijdag. Afgelopen he, vrijdag. Vorige, vorige, vrijdag vorige week, okay, dus, uh, okay. voor een week. Oké, oké. Ja, die, die heeft natuurlijk schitterende foto's... En, uh, en andere zaken vastgelegd. En ik zou zeggen, kijk er nog eens naar...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 while my guitar gently whips Argently Whips, een nummer wat geschreven is door George Harrison in plaats van de andere twee, John Nellon en Paul McCartney. Het gaat nog even door wat betreft Societeit Duistergast.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 Mensen als Jongs Brink, Paul van Vliet, Danny K.,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 om ook prins Bernard voor eh, aardige dingen die hij weer had bedacht...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 Precies, precies. In 1974 de politie. Nou, ik, ik denk dat dat een leuk gebaar is geweest. En in 1975 was Roy Schuiten, een hele beroemde wielrenner. En uh, ook die heeft dat gekregen. Maar en, ook de reddingsbrigade ja, in Nederland. En de, de, de KNRM. Ja, KNRM. Die uh, heb ik. Uh, oh, daar staat reddingsbrigade. Ja, ja, die ja, die dat staat in 1972. Ja, ja. Want de tafel van verdiensten hangt in de redschuur van de KNRM. Die bestaat die nog Die steeds. heeft dat ook, ja. Oh, die hangt daar. Ja, ja. ja al die.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 Maar ik vond het ook zo knap van G... dat hij iedere keer weer uh, ja, uh, in dat mozaïek de betekenis van ja. de uh, vereniging of van uh, zoals Suster ja. Bokma wist ja. uit te beelden. Een tafel van verdiensten zou in deze tijd ook niet misstaan. Er zijn natuurlijk vormen om van zandvoorters die zich onderscheiden... om die iets passends uh, te brengen. Maar dit was een hele ludieke manier. En dus een groot aantal jaren is dat gebeurd... waarbij overigens ook G. Loogman op andere terreinen... voor duistergast heel veel betekend heeft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 ja, dat heeft ook zijn volle functie en zijn rol gehad. Hebben jullie ooit subsidie gekregen? Of ging nee. alles door? Nee. Uh... Ja.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 Prachtige mensen en die ook uh, bijgedragen hebben aan het succes van, de, van Duistergast. Jazeker weten. En ik heb nog een aardige tip: om misschien op YouTube nog eens te kijken bij Tandemfiets, de société Duistergast van een Smit.